Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Geen bezuinigingen bij sociale werkplaatsen. KPN-hacker komt vrij, maar krijgt internetverbod. En doelman Pasveer vindt stuk tand in zijn hoofd. De bezuinigingen op sociale werkplaatsen gaan volgend jaar niet door. Het kabinet wilde volgend jaar 100 miljoen euro op de werkplaatsen besparen... maar naar nu blijkt hebben VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie... vorige week afgesproken dat plan te laten vallen. Volgens GroenLinks is het niet doorgaan van de bezuiniging... vorige week in de hectiek van de onderhandelingen... niet in de stukken terechtgekomen... maar is wel degelijk een besluit over genomen. Het ministerie van Financiën bevestigde dat de bezuiniging... volgend jaar van tafel is. Voor de periode na 2013 zijn nog geen afspraken gemaakt. De politie heeft een man opgepakt in verband met het ongeluk op de Betuwelijn. Daar botste vanmiddag een goederentrein op een werkwagentje tussen Arnhem en Nijmegen. Vielen geen gewonden. De man die nu vastzit was verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens werkzaamheden aan de Betuwelijn. Hij wordt verhoord. Op het moment van de aanrijding waren monteurs bezig met het spoor. Ze gebruikten de werkwagen om hun gereedschap te vervoeren. Normaal wordt het wagentje weggehaald als treinen moeten passeren, maar dat was nu niet gebeurd. Een man uit Hengelo die bijna twee weken geleden door een agent werd neergeschoten... is vanochtend overleden. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man raakte gewond na een melding van huiselijk geweld in een woning in Hengelo. Voordat de politie bij de woning arriveerde... zagen agenten in de buurt twee mannen op straat lopen. Een van hen bleek een vuurwapen bij zich te hebben. Volgens de OM ontstond er een dreigende situatie... en werd de Hengelo'er vervolgens door een van de agenten neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. De Belgische kredietverlener Elantis wordt gechanteerd door hackers. De criminelen eisen 150.000 euro van het bedrijf. Als dat geld vrijdag niet is overgemaakt... worden vertrouwelijke gegevens van klanten gepubliceerd, zeggen de hackers. Ze hebben na eigen zeggen loonstroken en gegevens van identiteitsbewijzen gehackt. Om te bewijzen dat ze toegang hebben tot de gegevens... hebben de hackers klachtenmails aan Elantis gepubliceerd. Het Belgische bedrijf ontkent dat er gevoelige informatie is gestolen... en heeft justitie ingeschakeld. De 17-jarige jongen die ervan wordt verdacht dat hij begin dit jaar KPN heeft gehackt, komt morgen vrij. Zijn advocaat heeft om voorlopige vrijlating gevraagd en de rechtbank in Rotterdam heeft daarmee ingestemd. De jongen uit Barendrecht zit sinds eind maart in voorarrest. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij de computers van het telecomconcern in januari heeft gekraakt. Het openbaar ministerie heeft aan de voorlopige vrijlating wel een voorwaarde verbonden. Hij mag niet internetten zolang zijn zaak loopt. En de rechtszaak begint komende zomer. Een stukje van een voortand die PSV-speler Mertens tijdens de bekerfinale verloor is terecht. Heracles-speler Armenteros schrijft op Twitter dat Herakles doelman Pasveer gisteravond over zijn hoofd reef en voelde dat er iets uitstak. Toen hij eraan trok had hij plotseling een deel van de tand in zijn hand. Mertens en Pasveer kwamen tijdens de bekerfinale hard in botsing met elkaar. Mertens sprak twee voortanden toen hij een goal maakte door de bal over keeper Pasveer te koppen. In het centrum van Amsterdam zijn al veel Ajax-supporters... voorafgaand aan de wedstrijd Ajax-VVV Venlo. Bij winst of gelijkspel is de Amsterdamse club landskampioen. In de binnenstad hangt de gemoedelijke sfeer. Veel supporters zitten op terrasjes voordat ze straks richting de arena gaan. Burgemeester Van der Laan heeft er alle vertrouwen in... dat het vanavond rustig in de stad blijft. Als kampioen wordt, is niet meteen een huldiging. Die wordt morgen gehouden bij de arena. In Den Haag nemen belangstellenden hebben afscheid genomen van juwelier Ruud Stratman. Hij werd vorige week in zijn winkel doodgeschoten door overvallers. Stratman lag in zijn kist opgebaard in zijn winkel. Bekende en onbekende kwamen de zaak binnen om afscheid te nemen... en het Conorielhansse register te tekenen. Vrijdag wordt Ruud Stratman gekremeerd. Van de twee mannen die verdacht worden van de overval is er nog één voortvluchtig. De ander werd vannacht af opgepakt in Den Haag. Een verrassende overwinning van de Nederlandse volleybalsters op het Olympisch kwalificatietoernooi in Ankara. De ploeg van bondscoach Vermeulen versloeg daar Europees kampioen Servië met 3-2... en houdt daarmee zicht op deelname aan de Olympische Spelen. Gisteren verloren de volleybalsters nog van Polen. Overmorgen is de laatste groepswedstrijd tegen wereldkampioen Rusland. Dan het weer. Vanavond neemt in het hele land de kans op een bui toe... Morgen valt er af en toe regen. De middeltemperatuur ligt tussen de 12 graden op de Wadden en 17 in het binnenland. Dagen daarna blijft het wisselvallig en wordt het bovendien een stuk frisser. Aan verkeersinformatie Er staat ruim 100 kilometer file. De meeste files staan bij Rotterdam en Amersfoort. Bij Amsterdam valt het mee met de drukte. Er is wel een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam. De A10 Zuid richting Amersfoort voor Oud-Zuid staat nu 3 kilometer file. Op de A15 Europoort richting Rotterdam is het erg druk. Tussen Rozenburg en Knobotvaanplein staat 15 kilometer file. De A20 hoek van Holland richting Gouda... voor Knobot-de-Brechtseplein 10 kilometer. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Voor de Heijn-Noordtunnel 4 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Ik ben Charles Groenhuizen en ga in de nieuwe serie Breingeheim op zoek naar de rol van emoties in ons brein en in ons leven...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 Maak nu een afspraak via Audi.nl en krijg nog eens 10 euro extra korting. Geen vuiltje in de lucht. Dat is Audi Topservice. Het NOS Radio 1-journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel goede avond. Het is zes over zes. Straks hoort u hoe Ajax vanavond kampioen gaat worden... Maar eerst hebben we goed nieuws voor de sociale werkplaatsen. Want de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen... die waren gepland voor volgend jaar, gaan niet door. De Kunduz-coalitie had dat vorige week al afgesproken. Maar door alle hectiek was het niet in de stukken terechtgekomen. Het kabinet wil eigenlijk 100 miljoen euro besparen op de werkplaatsen. René Paas is voorzitter van Divosa, de vereniging van managers... van sociale diensten. Meneer Paas, goedenavond. Goedenavond. Uh, u bent opgelucht, denk ik. Ja, dat is het woord. We zijn opgelucht dat uh, deze bezuiniging op sociale werkplaatsen... dat die in ieder geval voor volgend jaar van de baan is. U hoort dat ik hou nog een slag om de arm. Mm -hmm. En dat is, uh, dat is in, in hele moeilijke tijden voor sociale diensten... en voor sociale uh, werkplaatsen is dat heel erg goed nieuws. Wat kunt u uitleggen wat dat betekent voor de sociale werkplaatsen? Nou, dat betekent, die bezuiniging op de sociale werkvoorziening was eigenlijk in de commotie van de afgelopen tijd rondom de wetwerken naar vermogen echt het grootste punt. De bezuiniging zat zo in elkaar dat de sociale werkvoorziening die kreeg te horen. Je moet eigenlijk alles zo laten als het nu is. Mensen, dus de mensen die daar werken zijn... Uh, die hoeven zich geen zorgen te maken over hun salaris en hun baan. Maar we gaan je wel korten, en 2013 is een van de eerste jaren waarin dat gebeurt, we gaan je wel korten op de vergoeding. Uh, dat komt bovenop een situatie waarin er al flink wordt bezuinigd op het geld dat gemeenten krijgen om mensen weer aan het werk te helpen, mensen in de bijstand. En dat geld, het participatiebudget, dat is nou ongeveer gehalveerd. En wat we daar nog van over hadden om mensen van de bijstand aan werk te helpen, dat dreigde eigenlijk helemaal te gaan verdwijnen in de tekorten van de sociale werkvoorziening. Nou, die druk die lijkt er nu af te zijn, omdat er op de sociale werkvoorziening in ieder geval volgend jaar niet wordt gekort. Waren de sociale werkplaatsen al aan het afbouwen? De sociale werkplaatsen waren bezig na te denken over hun toekomst... en gemeenten waren aan het nadenken hoe ze die klap gingen opvangen. Want die zijn niet alleen verantwoordelijk voor de sociale werkplaatsen... die zijn ook verantwoordelijk voor mensen die nu in de bijstand zitten... Uh, uh, die dreigde de dupe te worden van het feit dat er in de sociale werkvoorziening bezuinigd moest worden. Ja. Nu hoor ik u steeds de slag om de arm houden, dus ik begrijp dat er nog steeds wel nagedacht zal moeten worden over de toekomst. Nou kijk, er staat uh, in het regeerakkoord staan bezuinigingen ingeboekt tot het eind van de kabinetsperiode. En dat was gepland voor 2015. De kabinetscrisis uh, heeft dat veranderd. Maar er staan behalve in 2013, staan er ook bezuinigingen in 2014 en 2015 geboekt. En ik hoop dan maar dat wat er in 2013 van de baan is, dat dat niet in 2014 en 2015 weer terugkomt. Maar dat een nieuw kabinet zegt, de goedkoopste manier om om te gaan met, met sociale zekerheid, de beste manier om daarop te bezuinigen, is mensen minder afhankelijk te maken van sociale zekerheid. En mensen aan banen helpen. En dat is een heel krachtig middel uh, waarvan we tot ons afgereisde de afgelopen tijd hebben gemerkt dat het kabinet daarop bezuinigde. Mm -hmm. En we hopen dat een nieuw kabinet die vergissing niet opnieuw gaat maken. Nee, nou hebben we u natuurlijk de uh, afgelopen tijden wel uh, veel acties invoeren. Uh, gaat dat nog gebeuren om ook eventueel nieuwe politieke partijen te overtuigen van, uh, van uh, het voortbestaan van die sociale werkplaatsen? Nou weet u, het, het voortbestaan van de sociale werkplaatsen staat, is niet in het geding. Waar het om gaat is dat je het zo, uh, zo organiseert dat mensen die niet in staat zijn om voor hun baas het salaris terug te verdienen, dat je die toch aan het werk kunt laten gaan. Daarvoor was ook de wet werken naar vermogen bedoeld. Het gaat er niet alleen over mensen in de sociale werkvoorziening, maar ook voor mensen in de bijstand. Uh, die moeten aan de bak en hoe effectiever je daarin wordt, hoe beter het is. En daar hebben gemeenten geld voor nodig en ik ben echt opgelucht dat uh, wat nu dreigde, dat gemeenten dat geld kwijt zouden raken aan de tekorten in de sociale werkvoorziening, dat ze dat, dat, dat acute gevaar nu is afgewend. Maar er moet echt nog een heleboel gebeuren. René Paas, voorzitter van uh, DIVOZA, de vereniging van uh, managers van sociale diensten. Dank u wel. Het is tien over zes, we gaan naar Bolivia, want na Argentinië heeft nu ook Bolivia een Spaans bedrijf genationaliseerd. De Boliviaanse president Evo Morales gaf het leger gisteren de opdracht om de gebouwen van TDE, de belangrijkste elektriciteitstransporteur van het land, in te nemen. Vorige maand nationaliseerde Argentinië een Spaanse oliemaatschappij tot woede van de Spaanse overheid en de Europese Unie. We gaan naar correspondent Marjon van Rooyen. Marjon, waarom dit besluit van Morales? Ah, omdat het gisteren 1 mei was, de dag van de arbeid. En dan uh, nationaliseert Evo Morales altijd iets... Uh, iets dat ooit uh, onder druk van de IMF en de Wereldbank... ooit geprivatiseerd is. Nou... Zo, uh, op dit moment was uh, dit, uh, dit Spaanse bedrijf aan de beurt. De Spanjaarden die waren behoorlijk overrompeld natuurlijk. Ze waren ook, ook helemaal niet gewaarschuwd. Maar ja, omgekeerd. Kijk, sinds deze eerste yes. Indiaanse president van Bolivia zes jaar geleden is gekozen... heeft hij van meet af aan duidelijk gemaakt... De bodemschatten en de energie, dat is van ons. En dat is het ticket waarop hij gewonnen heeft. En dat is het ticket waarop hij nog veel, ontzettend veel steun heeft onder met name de Indiaanse bevolking. Nou, internationale mijnbouwbedrijven, gasbedrijven, ze zijn de afgelopen jaren allemaal genationaliseerd. Veel op 1 mei inderdaad. Of, nou ja, of althans genationaliseerd. Kijk, de Boliviaanse staat, uh, uh, uiteindelijk wordt er dan onderhandeld. Hè? Hier zal ook wel weer onderhandeld worden. En dan krijgt de Boliviaanse staat zo'n meerderheid van 51% erin. En dan mag, mag, mogen die anderen nog een beetje blijven. Want, kijk, Bolivia heeft natuurlijk niet de kennis en het geld en de technologie... om al die bodemschatten naar boven te krijgen, bijvoorbeeld. Ja, ja en dan is het uh, ja, nu dus aan het Spaanse bedrijf. En Evo Morales heeft dit gekozen, zegt hij omdat ze de afgelopen 16 jaar uh, er haast niet in geïnvesteerd hebben. Nou liet, het, uh, liet Morales het bedrijf overnemen door het leger. Een hoop machtsvertoon was dat. Kan hij dat zomaar maken? Ah ja, daar heeft hij de steun voor. Ja, het is natuurlijk ook een hele hoop poppenkast. Van laten zien, ah ja, ja, het is van ons. En uh, uh, ja, de, de, de hele onderhandeling gaat nu nog komen, natuurlijk. En wat ik ook begrepen heb. Voor dat Spaanse bedrijf is het maar een heel klein. Iets heel kleins hoor. In, in het totaal van dat Spaanse bedrijf. Uh, het gaat om 1,6% of zo van het ja. totaal. Uh, wat dat bedrijf heeft. Dus zo, zo gigantisch is het nou ook weer niet. Maar ja, ja dat hoort bij de nieuwe politiek in Latijns-Amerika, uh, jarenlang van privatiseren... onder druk van de, van de wereld, zeg maar, van de internationale organen. En nu het nieuwe linkse nationalisme op het continent... waarbij toch heel sterk wordt gelet op dit, de bodemschatten zijn van ons... en de energie, het is van ons. En is het dan toevallig weer een Spaans bedrijf? Ja, nou, ja het is eigenlijk wel toevallig, want uh, bijvoorbeeld... Uh, Evo Morales had helemaal geen applaus voor de nationalisatie van in, in, in Argentinië van dat Repsol-bedrijf. Daar heeft hij niks over gezegd. Bovendien, gisteren nog, ging hij zelf een Boliviaans bedrijf waar Repsol voor uh, even kijken, 49% in zit, ging hij dat ook weer een, een, een, een lintje doorknippen. Maar ja, het zit, kijk, Spanje zit natuurlijk wel diep op dit continent. Hè. Het, is, het, is, het is tenslotte de oude veroveraar, uh, het is het oude kolon. Colonist. Dus ja, zeg maar de tevredenheid is altijd wel een beetje groter als het om Spanjaarden gaat dan bijvoorbeeld om een Nederlander. Marion van Rooyen. Ja, het Leidseplein stroomt inmiddels vol met ajax vins Maar eerst verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Er zaten ruim 100 kilometer file. De meeste files staan rond Rotterdam en ook bij Amersfoort... Een lange file op de A15 van Europoort naar Rotterdam... tussen Rozenburg en Vaanplein zat bij elkaar 17 kilometer. Op de A20 hoeft Noland richting Gouda, verknoppet de Bresseplein 10. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom... voor de Heijn 4 kilometer. Er is een auto met de aanhanger geschaard... en daar zijn weer vijf auto's tegen aangereden. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is uh, bijna 15 minuten over zes. Het gaat goed met het alcoholgebruik van tieners in Nederland. Dat wil zeggen, uit onderzoek in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie... blijkt dat ze minder zijn gaan drinken. Tot hun zestiende gaat het goed, maar daarna neemt het alcoholgebruik toe. Verslaggever Theo Verbrugge ging naar een verslavingsinstelling in Vught... waar ze cursussen geven aan ouders... hoe ze moeten omgaan met het gebruik van alcohol door hun kind. Het leslokaal waar ouders cursus krijgen hoe ze met jongeren om moeten gaan. Iris de Man is een cursus aan het, aan het voorbereiden. Een tafel met uh, projectie tegen de muur. Wat, wat, wat leert u ouders hier? Ja, we leren vooral ouders om uh, goed uh, grenzen te stellen... aan hun jonge kinderen met betrekking tot alcoholgebruik. Hoe jonger je uh, de grenzen aangeeft bij kinderen, bij jonge kinderen... hoe effectiever het is op latere leeftijd. Nou, blijkt het eigenlijk vandaag uit die onderzoeken dat het met eigenlijk best goed gaat, het drankgebruik. Ja, maar dat is ook een gevolg van alle inspanningen... die we de afgelopen jaren gedaan hebben. We hebben natuurlijk heel veel accent gelegd op jongeren en alcohol met name onder de 16 jaar, dus we hebben ouders geleerd hoe ze moeten begrenzen, hoe ze aantallen kunnen aangeven, is heel erg belangrijk bij hun kinderen om gewoon te zeggen uh, onder de 16 geen alcohol, boven de 16 een aantal aan te geven. En uh, nou ja, we zien vandaag ook uh, uit de onderzoeken dat dat uh, ook zijn vruchten gaat afwerpen. Dat het voor ouders normaler wordt om uh, je kind onder de 16 niet te laten drinken. Nou geeft u zelf al de grens aan 16. Ja. Daarna is het eigenlijk lastiger? Is het veel lastiger, omdat we dan ook de wet in de hand hebben. Dus dan kunnen jongeren ook uh, overal alcohol krijgen. In café, in uh, supermarkten enzovoort. Dus uh, misschien zou het ook heel handig zijn... Uh, wanneer die grens opgehoogd wordt na 18 jaar. Omdat het belangrijk is dat jongeren zo laat mogelijk starten... met het gebruik van alcohol. En dat heeft zeker te maken met uh, de ontwikkeling van de hersenen... die tot 24 jaar loopt. Nou, geeft u training aan ouders? Ze zijn 16, ze worden ouder. Wat adviseert u dan ouders? We adviseren aan ouders toch om, te, om een grens te stellen... om te zeggen, je kunt nu alcohol gebruiken, je hoeft het niet om uh, hun jongeren weerbaarder te maken tegen de groepsdruk. Want dat is natuurlijk ook een onderwerp. Dat, uh, dus dan zeg je als ouder thuis, je gaat vanavond lekker op stap... maar je drinkt niet meer dan vijf biertjes. Bijvoorbeeld en liever minder, hè, want vijf biertjes is natuurlijk oh, nog is een veel. heleboel. Dat is veel, maar uh, misschien uh, twee. En uh, jongeren vinden dat misschien uh, veel te weinig. Maar uh, zij horen toch uh, een soort stem van hun ouders op de achtergrond... die hen zegt niet meer dan twee. Dus je moet toch een beetje die vervelende ouder blijven die er maar op blijft... Hij heeft hameren, ja. Jonge meisje, drink niet ja. te veel. Niet te veel, want het heeft uh, zeker enorme schade. Kan het tot gevolg hebben. En het is niet alleen hersenschade, maar hoe jonger je begint met alcohol... hoe groter de kans wordt dat je later alcoholafhankelijkheid uh, kunt ontwikkelen. Maar moet je dan ook niet zeggen, ouders, begin bij jezelf en drink zelf niet te veel? Uh, dat is een hele belangrijke. We zeggen ook altijd aan de ouders, u uh, zelf bent het voorbeeld. Dus het is heel belangrijk dat je als ouders een goed voorbeeld geeft... met betrekking tot alcohol. Dus uh, zeker niet over de grenzen gaan met alcohol... want anders worden kinderen daarmee opgegroeid... dat als je het leuk moet hebben, dat je dan ook heel veel moet drinken. Dus voorbeeldgedrag is heel belangrijk van de ouders. Zei Iris, de man van over de Kentron Verslavingszorg in Vught... Ja, verslaggever Jeroen Jager is op het Leidseplein in Amsterdam. Want Ajax maakt zich daarop voor de wedstrijd tegen Venlo. Klaar voor het kampioenschap, bijna althans. Jeroen, is het druk daar? Leidseplein, het valt wel mee. Je hebt de gemoedelijkheid van uh, gewoon het mooie weer. Het terrasvolk uh, dat hier uh, biertje aan het drinken is. Uh, de toeristen. Handjevol Ajaxiden hier. Ik denk toch dat de meeste Ajaxiden gewoon naar uh, het stadion gaan... De wedstrijd begint om 8 uur, even thuis eten en dan uh, richting dat stadion. Hier wordt ondertussen wel uh, een deel van de terrassen opgeruimd door uh, de café-eigenaren. Dat is een afspraak met de politie. Verder wat andere maatregelen, uh, plastic glazen vanavond, uh, geen uh, uh, uh, grote beeldschermen hier op het plein. Als mensen hier willen kijken, dan moeten ze dat binnen in de cafés doen. En zo hopen ze dat het hier vanavond een beetje rustig verloopt. Ja, het kan bijna niet missen, het kampioenschap. Ik neem aan dat de fans er wel klaar voor zijn. Ja, nee, iedereen is er klaar voor. Uh, het is uh, ja, een rekensom die je maakt en dan weet je gewoon dat het vanavond uh, gebeurt. Uh, uh, wanneer heeft uh, Ajax van uh, VVV verloren? Uh, kortom, dat kampioenschap, dat, uh, dat komt er vanavond wel. De t-shirts zijn al uit, uh, uit, uit de motteballen gehaald of gekocht uh, waar dat 31ste landskampioenschap opzet afgedrukt. Dus alle supporters gaan ervan uit dat de Ajax gewoon kampioen wordt. Goed, en, uh, ik wens je vast veel plezier daar op dat plein, Jeroen de Jager. Ja, dus uh, nog één punt. Heeft Ajax uh, vanavond nodig om officieel uh, die 31ste landstitel uh, te veroveren. Acht uur gaat het dus beginnen in de eigen arena. En verslaggever Bas Tiggeler die, uh, die doet vanavond verslag van de wedstrijd. Ja, Bas, uh, hoe wordt het duel van vanavond door Ajax benaderd? Wordt het een, een feestwedstrijd, denk je? Ja, zeker. Want bij Ajax weten ze natuurlijk ook allemaal wel dat ze eigenlijk al kampioen zijn. Je zegt, uh, Ajax heeft nog één punt nodig. Dat is uh, strikt genomen niet eens juist. Want als Ajax uh, vanavond zou verliezen, maar Feyenoord wint niet, is Ajax even goed kampioen. He, als de concurrentie nog punten zou verspelen. Dus de buiten is zo bijna binnen dat het echt niet meer mis kan. Er is een klein feestje gevierd. Uh, dus we Met Koninginnedag zijn ze nog even de straat op gegaan, de jongens. En toen zei Frank de Boer de volgende ochtend weer. Dus ze ga er een beetje volwassen mee om. Maar en hij zei het met een glimlach. Ze hebben zich toch wel een beetje laten gelden, geloof ik, op Koningin. Wat maar het kan allemaal, want ja, buiten is binnen. Hey, en hoe groot is de kans dat de VVV nog het feest een beetje verstoort? Nou, ja, je mag in het voetbal niks uitsluiten. Maar VVV heeft hier door de jaren heen 18 keer gevoetbald in Amsterdam. Van die 18 keer hebben ze 17 keer verloren. En dan hebben ze één keer gelijk gespeeld. En dat was voor de liefhebbers in 1957. Dus ik denk dat als je nou zegt, kun je daar vertrouwen uit putten? Nou, nee. VVV bovendien is eigenlijk al wel zeker... Dat ze na-competitie moeten gaan spelen. Uh, er is nog een hele kleine theoretische kans dat ze daar stappen, maar dat is echt een theoretische kans. Dus ik denk dat die zich liever daarop concentreren. En dat ze denken, ja, zorg maar dat je heel blijft, dat is belangrijker. Ja, en uh, zijn er nog Ajaxiden die moeten toekijken bij deze kampioenswedstrijd, die aan de kant zitten? Ja, nou, het is wel sneu voor jongens die al langer geblesseerd zijn. Kijk, Soleimani en Boyles, die hebben ongelooflijk veel pech gehad dit seizoen. Die zijn er al langer uit en die zijn er niet bij. En ik vind het persoonlijk heel steun voor Dirk richten, Die heeft een jaar lang zo ongeveer last gehad van zijn rug. Nou, in ieder geval een half jaar. Dat heeft hem eigenlijk een tijdje geleden nog het debuut in het mail zelf al gekost... waar hij toen voor opgeroepen was en waar hij weer weg was. Dan was hij net weer hersteld en nu heeft hij er weer last van. Die zit vanavond ook op de tribune. Dat zal hij echt vervelend vinden. Dat zijn eigenlijk de enigen, want voor de rest is iedereen wel fris. Oké, okay, Bas Stichelaar, die gaat vanavond verslag doen. Vanaf 8 uur uh, in, uh, langs de lijn op deze zender. Vanaf uh, 8 uur dus. Goed, acht voor half zeven is het. Um, als particulier kun je voortaan voor een klein bedrag... legaal nieuwsfoto's publiceren op internet. De twee grootste Nederlandse fotopersbureaus, het ANP en Hollandse Hoogte... hebben daarvoor samen een website gemaakt. En die heet eerlijkefoto.nl. Louis Zaal van de Hollandse Hoogte, goedenavond. Um, ja, een foto uh, lugaal gebruiken op sociale media kost gemiddeld 3,50 euro. Zijn jullie uh, fotografen bereid om voor dat geld de foto te verkopen? eigenlijk? Ik moet eerlijk zeggen, niet iedere fotograaf. Hè. Uh, tot nu toe verkochten wij onze foto's alleen maar aan professionele gebruikers... en bijna altijd voor uh, drukken in de krant of een weekblad. En dat levert aanmerkelijk meer op. Wij merkten dat uh, foto's, laat ik maar zeggen, gejat werden. Uh -huh. En daar wilden wij een alternatief voor bieden. Ja, ze werden gewoon uh, illegaal van het web uh, gehaald en uh, gepubliceerd. En daar kan je achteraf tegen optreden. Want het blijft uiteindelijk een misdrijf. Want je maakt gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk. Maar wij merken en begrijpen natuurlijk ook wel... dat uh, fotografie op internet toch een wat andere rol speelt. Dat mensen zich daar niet van bewust zijn. Hoe makkelijker je het maakt om legaal gebruik te maken van een foto. Dat is dus makkelijk vindbaar, maar ook makkelijk betaalbaar. Hopen we dat uh, mensen een legale foto plaatsen in plaats van... En, en, en wat voor ja. foto's gaat het? Die mensen kunnen kopen? Uh, nou, we hebben een hele uh, ruime selectie uit ons werk. want in uw uh, inleiding zei je nieuwsfoto's, maar het is echt een brede keuze uit ons archief en daar zitten ook foto's van uh, 50 jaar terug in. Maar ik begrijp dus dat niet alle fotografen meedoen? We hebben een aantal fotografen gevraagd of ze daarin toe wilden stemmen. En uh, de helft ongeveer hebben heb ja je aangezegd. Ik kan me zo voorstellen dat hè, u biedt dat dan aan voor 3,50. Maar aangezien die mensen natuurlijk al jarenlang gewend zijn... om dat gewoon uh, illegaal van het web te plukken... dat de neiging om er dan een keer voor te betalen niet zo groot is. Nee, dat klopt. Uh, alleen, wij hebben een contract gesloten met een uh, bedrijf... wat in staat is om... Uh, alle foto's op internet uh, af te lopen uh, te vergelijken met de foto's uit ons archief, ah. zodat als er uh, niet voor betaald is komt dat zelf boven water. Dat willen we liever niet, want dat is altijd toch vervelend uh, en altijd uh, nou ja, uh, vervelende onderhandelingen. Dus uh, die, die, het is aan de ene kant mogelijk maken, aan de andere kant wel straffen, indien uh, uh, uh, duidelijk is dat er misbruik gemaakt is. Ja, ja. En hoe snel zijn foto's beschikbaar? Want Ajax hè, wordt vanavond kampioen, hoogstwaarschijnlijk, rond uh, kwart voor tien. Uh, hoe laat kan ik dan een foto kopen en die op online zetten? Uh, een aantal sportfoto's mogen we uh, er niet op plaatsen. Uh, niet, of, uh, niet alleen omdat de fotograaf dat misschien wel of niet wil, maar je hebt natuurlijk ook te maken met portretrechten van uh, de spelers bijvoorbeeld. Aha. En uh, Dus dat soort foto's zullen er niet op staan. Het is meer, laten we zeggen, gewoon het, uh, ja, het beeld van Nederland... zoals dit zich elke dag voordoet. En uh, gewone nieuwsfoto's. Nou, ik hoop dat u slaagt in uw opzet uh, wat dat betreft. Louise Zaal van Hollandse Hoogte, dank u wel. Graag gedaan. Prettige avond. Prettige avond ook. Ja, Gerlie Verbeet, uh, daar begon onze uitzending mee... die uh, stopt als voorzitter van de Tweede Kamer. Ze stelt zich niet opnieuw verkiesbaar voor de Partij van de Arbeid... Ze zat uh, sinds 2001 in de Kamer en sinds 2006 was ze Kamervoorzitter. En dat is ze nu nog steeds. Nog eventjes. Volgens haar is ze thuis net zo als in de Tweede Kamer. Mijn kinderen zeiden al dat het daar precies zo was als thuis. <laughs> nou, soms gedroegen de Kamerleden zich ook wel een beetje als kinderen. Vergelijking zou ik nooit maken. Mensen zijn heel druk bezig om, uh, om echt uh, go ja, goede besluiten voor het land te nemen. Dus die vergelijking maak ik nooit. Nee. Ik heb het op mezelf. Um, volgens mij gaat u het wel naar uw zin als Kamervoorzitter. Waarom stopt u er toch mee? Omdat ik, als ik nu weer op de lijst ga staan... de eerstvolgende verkiezingen volgens de planning dan... zijn in mei 2017. Dat is dus over vijf jaar. Dat commitment, dat kan ik op dit moment gewoon niet, niet aangaan. Ik kan, ik kan niet dat voor, voor me uitzien dat ik dat volhoud. Dus ik wil ja. gewoon heel eerlijk zijn en dan zeggen... als ik dat niet... 100% denk, ja, dat ga ik volmaken, dan moet ik er niet aan beginnen. Ja, als je gekozen wordt in de kamer, hè, zo zit ik daarin, mm -hmm. dan doe je dat voor de volle periode. En als je ook maar enigszins twijfelt, hè, en mindje, ik zit nu al, al vanaf zo'n zo 1994 in, in dit werk. Dan, dan moet je bij jezelf denken, hou ik die motivatie nog, nog vijf jaar net zo krachtig als nu? Ik had tot 2015 het dolgraag gedaan. Als we nou kijken naar de rol van de Kamer, we hebben net gezien dat die steeds belangrijker gaat worden. Bijvoorbeeld bij de formatie. U ja. was ook een van de voortrekkers vorige week. Toen er gesproken moest worden over een nieuw kabinet. En hoe het verder moest. Wat gaat dat betekenen voor uw opvolger? Welke eisen moet die aan voldoen? Nou, kijk, weet je, de, de Kamer maakt zelf het profiel. Dat doet ze altijd uh, aan het eind van een periode voorafgaand aan verkiezingen. De nieuwe Kamer stelt het vast. De, de, de huidige voorzitter is de laatste die daar iets van uh, moet vinden. Uh, wat, je, wat je in ieder geval moet hebben is een goed humeur. Dat, uh, dat moet je hebben. En, uh, en, een, en een goede gezondheid. En verder moet je van het werk houden, van debat houden. En wat de Kamer verder aan profielpunten heeft, moet ze vooral uh, zelf... Uh, Opschrijven, Dan moet ik buiten blijven. Zij, Gerrie Verbeet, nog zeker de komende vier, vijf maanden Kamervoorzitter in Den Haag. Tot zover uh, dit NOS Radio 1 Journaal voor vanavond. Hier gaat straks verder WNL met Avondspits, gepresenteerd door Cameron Oela. Yes, goeiedag uh, Rick. We gaan uh, zo meteen uh, het overnemen. We gaan het hebben over het EK voetbal. De boycott, hè? Uh, het Nederlands kabinet gaat niet. Koningshuis gaat niet. Barroso gaat niet. Angela Merkel gaat niet. Allemaal onzin wat mij betreft. Ik vind dat we gewoon moeten gaan. Vier jaar geleden ben jij, geloof ik, ook nog in China geweest. Uh, toen is de premier ook gewoon geweest, terwijl daar duizend dissidenten vast zaten. Er zijn ook andere mogelijkheden. Wat mij betreft nemen we economische maatregelen tegen Oekraïne. Ik ga het er zo over hebben met Tjuskin Tjurus, CDA Tweede Kamerlid... en met een Nederlandse correspondent in de Oekraïne. Maar wat mij betreft is de boycott in de, uh, van het EK onzin. U kunt me meepraten, bel 0800-1121 of hashtag WNL, hashtag boycott. En dan ga ik de tweets ook live voorlezen. Maar eerst gaan we naar het nos uh, van half zeven.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 het centrum van Amsterdam zijn al veel Ajax-supporters... voorafgaand aan de wedstrijd Ajax-VVV Venlo. Bij winst of gelijkspel is de Amsterdamse club landskampioen. Burgemeester van der Laan heeft er alle vertrouwen in... dat het vanavond rustig in de stad blijft. Als Ajax-kampioen wordt, is er morgen een huldiging bij de Arena. België zat vorig jaar toch niet in een recessie. De, of de Nationale Bank van België die heeft het groeicijfer... voor het derde kwartaal van vorig jaar bijgesteld... van min 0,1% naar 0%. Er is pas sprake van een recessie als de krimp langer dan een kwartaal aanhoudt. Nederland zit wel in een recessie.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 En een stukje van een voortand die PSV-speler Mertens tijdens de bekerfinale verloor, is terecht. Herakles-speler Armin Teros, die schrijft op Twitter dat Herakles-doelman Pasveer gisteravond over zijn hoofd wreef... en voelde dat er iets uitstak. Toen hij eraan trok, had hij plotseling een deel van de tand in zijn hand. Mertens brak twee voortanden toen hij een goal maakte door de bal over keeper Pasveer te koppen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Gerrit Iems eraan. In het zuidwesten en midden van het land trekken nu enkele buien over en lokaal onweert het daarbij ook. Vanavond trekken nieuwe buien vanuit Duitsland naar de Achterhoek en Twente en dat kunnen felle buien zijn. Ook opnieuw met onweer en ook is hagel mogelijk. De buien trekken later langzaam in noordelijke richting. In het zuiden klaart het vannacht op en daar kunnen mistbanken ontstaan. De temperatuur daalt naar 8 tot 11 graden. In het Waddengebied staat vannacht een stevige wind, vrij krachtig, uit het noordoosten windkracht 5. Morgenochtend zijn er buien vooral in de noordelijke helft van het land. In de rest is het wisselend bewolkt. Het wordt zo'n 12 graden aan de kust tot 18 graden in het oosten. De wind is morgen zwak tot matig en waait uit verschillende richtingen. In het noorden uit een noordoostelijke richting, in het zuiden heeft de wind een zuidwestelijke richting. Vanaf vrijdag is het duidelijk koeler. Met de noordelijke stroming wordt dan koele lucht aangevoerd. Overdag komt de temperatuur niet verder dan een graad of 13. Vrijdag kan er nog een beetje regen vallen. In het weekend is het droog. Na het weekend wordt het weer een graad of 15. Aan de B-verkeersinformatie. Er staat nog 80 kilometer file. De meeste drukte is er bij Rotterdam. Onder andere door een ongeluk op de A29 in de Hein-Noordtunnel. Inmiddels staat het in Rotterdam al vast vanaf de Maastunnel. De Ring van Amsterdam is ook een ongeluk gebeurd. Op de A10 Zuid richting Amersfoort voor Knoppen de Nieuwe meerstaat drie kilometer file, de weg is al weer vrij. De A15 Europoort richting Rotterdam, een lange file tussen Rozenburg... en knopend Vaanplein, 18 kilometer. De A20 richting Gouda voor de te plein 7. Dan de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom... voor de hein noord staat 4 kilometer, twee rijstroken zijn daar dicht. Dit is Radio 1... WNL. Avondspits. Kamran Oula. Boycott EK Oekraïne is onzin. Goedenavond. Tot 7 uur mag u uw eigen mening gaan geven over het Europees kampioenschap voetbal. Moet de politiek nu gaan of niet? Ik wil het weten. Bel WNL. 0800 1121. Ja, de kogel die is door de kerk. We gaan niet naar het EK-voetbal. Althans, het kabinet en het Koningshuis zal Oranje niet vanaf de Oekraïnse tribunes gaan aanmoedigen. Het Oost-Europese land moet eerst de mensenrechten maar eens op orde brengen, is de officiële lezing. Want onze ministers die willen niet in een land zijn waar een oud-premier in de gevangenis wordt mishandeld. Deze week doken namelijk beelden op vanuit de cel van Julia Timoshenko. Ze toonden haar blauwe plekken. Genoeg reden voor Europese leiders als Barroso, Merkel en... Uri Roosentaal, om een voetbalkaartje te verscheuren. Ik vind de boycott onbegrijpelijk. Vier jaar geleden reisde toenmalig premier Balken de Af naar China. Een land met duizenden dissidenten in gevangenissen. Toen was de lezing nog dat stil diplomatie beter werkt. De politiek die moet eerst andere drukmiddelen gaan gebruiken... om, om uh, Oekraïne op andere ideeën te brengen. Denk dan bijvoorbeeld aan uh, economische maatregelen dat politici hun eigen teams niet supporten tijdens het EK-voetbal in Oekraïne... vind ik dan ook onzinnig en onnodig. Bel de JNO, 0800 1121. Ja, nogmaals, goedenavond op deze voetbalavond. Straks natuurlijk de Eredivisie. Maar laten we het eerst gaan hebben over het Europees kampioenschap. U kunt met mij meepraten, u kunt ook twitteren. Hashtag WNL, hashtag boycott of natuurlijk bellen 0800-1121. En op Twitter wordt er al behoorlijk gediscussieerd. Spindokter NL die zegt volgens Amnesty International is het veel beter dat de politici wel naar het EK in de Oekraïne gaan... en de druk op de autoriteiten daar opvoeren, hashtag WNL. En Fleur de Weert die zegt ik krijg een nieuwsbrief van de Oekraïense nationale radiozender binnen. De enige verwijzing naar het EK is Uefa. Uh, zegt dat de Oekraïne er klaar voor is. Dat is iemand die daar zit. En ik ga zo meteen praten met een correspondent te plaatsen... Geert-Jan Haan. Yves Desmet, die zegt volgens Chris Peters... zullen er geen Vlaamse ministers naar het EK in Oekraïne gaan. Geen Belgische voetballers ook. Ja, dat is natuurlijk waar. Die hebben ook niemand daarom uh, aan te moedigen. En Pure Papua, die zegt... Roosestaal dreigt Oekraïne met boycott. Deed hij maar wat, uh, eens wat meer stoer... over de mensenrechten situatie in West-Papua. En dan ook nog... Um, Hanten Broeke, VVD-kamerlid, die zegt... nu sportboycotten Oekraïne is voorbarig... beter dat politici eerst eigen mogelijkheden uitputten... voordat we sport ermee belasten. Ik ben het eens met uh, Hanten Broeke. En ik ga straks praten met CDA-tweede Kamerlid... Uh, Chuskin Tjuris. Hij is recent ook in Oekraïne geweest. En ik ben benieuwd of hij uh, die mening ook deelt. Jetsebaas Baas uit Barneveld, goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u daarvan, uh, de boycot... Ik vind het hypocriet. Ik vind dat Nederland eerst uh, ook maar eens naar zijn eigen beleid moet kijken... rond uh, uitzettingsprocedures van vluchtelingen. Het is erbarmelijk als die mensen worden opgesloten in gevangenissen... zelfs hun kinderen. En dan hebben wij het over mensenrechten in andere landen. Ik vind het schandalig. Precies, want de, kinder de kinderombudsman Mark Dullard die maakte nog bekend... dat Nederland misschien een boete krijgt omdat wij kinderrechten um, hebben geschonden. Dus waar ja, kunnen we precies. nog wel naartoe, toch? Welk land schendt geen mensenrechten? Ja, precies. Maar we moeten toch niet zo hypocriet doen... Moeten landen ook niet meer naar Nederland, naar Nederland komen als het daar sportwedstrijden zijn? Ja, u vindt het uh, hypocriet. Dank voor het inbellen. Jetse Baas uit Barneveld. En René Pijnenburg uit um, Rosmalen, als ik het goed heb, goedenavond. Hoi, goedenavond. Zegt u het maar? Ja, dus, ja, ik ben het helemaal met jou eens. Uh, wat heeft de sport met politiek te maken, is dan mijn eerste uh, vraag. Mm -hmm. Ja, en het tweede is, en de gast die je dadelijk hebt van het CDA, ik ben, ik ben heel erg benieuwd wat hij met het aankomende Songfestival gaat doen. In Azerbeidzjan? Ja, in Azerbeidzjan. En ik ben ook heel erg benieuwd, de aankomende winterspelen, Olympische Spelen in Kirgizië, daar is volgens mij ook eh, een land wat niet helemaal happy de peppy is, weet ja. je wel, ik vind het zo verongelijkt allemaal. En dan duidelijk. Die gast die nu van de CDA is, volgens mij, Turkse achtergrond. Ik denk dat er in, in Turkmenistan ook nog wel iets iets met de Koeren aan de hand is. Nou, duidelijk, dat we gaan het. Ik ga het meneer zo meteen voorleggen wat hij gaat doen met uh, Azerbeidzjan. Interessant punt, het Songfestival. Dank u wel um, voor het bellen. Meneer Farik uit Rotterdam. Hey, goedenavond. Goedenavond, zegt u het maar. Ik ben het gewoon helemaal niet eens eigenlijk. Weet je. We zijn zo hypocriet, het lijkt wel dat we ons ogen dicht doen voor alles. Alleen als het uitkomt, dan gaan we praten. In alle opzichten eigenlijk. Maar we, moeten toch gewoon, we kunnen toch gewoon beter gaan praten? Stille diplomatie of misschien zelfs economische maatregelen? Ja, economisch. Die mensen hebben zoveel gas. Ik zit zelf in de gaswereld. Ja. overal en nergens. Er zijn allemaal dictators in het algemeen. Het gaat alleen maar om dollars. Mm -hmm. En als je omheen kijkt, ja, mensenrechten. Dan zou ik zeggen, ik kom net terug uit Myanmar. Dan zie je dat mensenrechten. Dat wordt allemaal over gesproken. Staan, uh, niet, joh. Is echt, uh, maar staan Oekraïne op. Maar dan bent u toch met mij eens dat het boycott onzin is? Ja, maar het, is, het is zeker onzin. Maar het is ook een kant hypocriet, weet je? Alleen als het uitkomt, dan staan we allemaal op, zogenaamd. Ja, nou duidelijk punt, meneer Farik. Dank voor het uh, bellen. Ik ga eens praten met uh, correspondent, Oekraïne-correspondent Geert-Jan Haan. Die woont uh, in Kiev. Goedenavond, Geert-Jan. Goedenavond. Ja, jij kent uh, Oekraïne als geen ander. Wat vind je ervan, de boycott uh, van het Europees kampioenschap? Ik vind het, um, ja, hoe zal ik het eens zeggen? Ik ben het grotendeels met de stelling eens, omdat het erg laat is om gedegen onderzoeken in te stellen en stelling te nemen in iets waar mensen zich al maanden eerder druk over had kunnen of moeten maken. Um, je kan ook zeggen beter laat dan nooit. Het is al vijf um, jaar geleden dat, het, dat we het EK hebben vergeven aan Oekraïne en Polen en nu opeens, nu gaan we een boycott doen. Ja, dat klopt. Um, en ik had nog een aantal andere argumenten uh, die ik in wil brengen, ja? um, omdat eerdere boycotten van sportevenementen door de politiek um, ja, weinig uitwerking hebben gehad. Als, als we naar het verleden kijken en tot slot wat ook eerder werd aangehaald, omdat we de komende tien jaar dan praktisch al onze sportevenementen kunnen of zullen gaan boycotten wegens misstanden in de organiserende landen. Ja, want um, Rusland kan niet. Uh, Brazilië, uh, in, in Oekraïne, ik heb wat reacties gehoord van mensen. Um, ja, nou, als je ook op wat fora kijkt, hè, onder uh, artikelen, uh, mensen zeggen van, nou, waarom hoor ik niemand over Brazilië? Um, hm. En ze zeggen ook dat, uh, dat we maar de, de, de tulpen moeten gaan boycotten uit Nederland. Hm. Um, er, er wordt, men maakt zich wel enigszins drukker over en vindt het toch wel inderdaad, ja, hoe zou ik zeggen, men, men is verongelijkt. Jij kent Garkov, bent er recent geweest, is het veilig? ja. ja veilig. Um, kijk, Oekraïne heeft geen geschiedenis wat betreft terreur, afgezien van de de, de, explosies, de aanslagen vorige week in vina um, Maar er, er zijn weinig buitensporige groeperingen. En ja, als je naar het EK gaat, je doet er goed aan om de politie niet tegen een drannus te jagen, maar een vredelievende, avontuurlijke supporter die zal hooguit in conflict raken met een taxichauffeur over een ritje dat een paar euro's goedkoper had gekund. Dat zijn denk ik de zorgen van de toerist of de voetbalsupporter die vanuit Nederland of, of elders in West-Europa richting Oekraïne zal gaan deze zomer. Precies. En dan is, het gaat het ook nog om effectbejag. Men probeert hier natuurlijk ook een signaal te geven. Denk je dat de Oekraïnse eh, politiek hier wakker van ligt? Mm, men reageert tot nu toe laconiek, uh, nonchalant. Uh, de minister van Buitenlandse Zaken heeft al aangegeven... Uh, ja, sport is sport, politiek is politiek. Uh, er werden al termen... Uh, naar aanleiding van wat Duitsland had gezegd, uh, uh, geopperd als uh, Duitsland moet niet meer met uh, de Koude Oorlog gaan, uh, gaan dreigen. Um, ja, uh, Janukovic, de president, Victor Janukovic, die is op dit moment mm -hmm. vooral bezig met een onderzoek naar de, de aanslagen van vorige week. En die houdt ze nog een beetje afzijdig. Het is nou ja, vooral de oppositie, he, dus de kant van extreme Julia Timoshenko, die um, ja, dit allemaal geïnitieerd heeft. En, en, en ervoor gezorgd heeft dat er nu zoveel aandacht is. Precies. Geert-Jan Haan, Oekraïne-correspondent. Dank voor jouw informatie. Je geeft in ieder geval aan. Het is veilig. De supporters kunnen er gewoon veilig naartoe gaan. En uh, vooral effectbejacht. Dankjewel, Geert Jan. U kunt met me meepraten, want ik vind die boycott van het kabinet en van het Koningshuis en ook van al die andere Europese leiders totale onzin. We moeten gewoon met z'n allen naar uh, Garkov in eerste instantie toe gaan om Oranje toe te gaan juichen. Wat vindt u? Wat vindt u ook dat uh, Mark Rutte als demissionair premier er naartoe moet? Oeroos staan Edith Schippers, onze minister van Sport. Moet die gaan ja of nee? Praat met mij mee. Hashtag WNL op Twitter of op het gratis nummer 0800-1121. Hans Mekerkamp die zegt moet Nederland niet afzien van deelname of kost dat weer te veel geld? Ik denk dat je dan wel wat te verweeg kunt brengen. En Soraya het uh, toen die zegt niet gaan, niet waar mensenrechten geschonden worden. Duidelijk standpunt ook. En Johan die zegt politiek moet sporters en politiek gescheiden houden. Toon dan ballen bij en die toewijzing was al vijf jaar geleden. Um, en, en Meisner die zegt, zo'n land mag geen moraalfunctie hebben. Er wordt ook gebeld, onder andere door meneer Hossenbux uit Utrecht. Goedenavond. Goedenavond, Karman, uh, met Ferdinand Hossenbux uit Utrecht. Heel kort hoor, kijk, ik vind het totale onzin, joh, wat mm -hmm. er gebeurt. En met name de politiek, als ik het heb over Den Haag... die moet zich ook er niet mee gaan bemoeien. Als er eentje is waar we de vinger naar moeten toewijzen... dan is het de UEFA, want de UEFA wist, Karman dat... Zes jaar geleden de situatie daar slecht was. Kijk wat er nu gebeurt. Precies. Het is twee voor twaalf. Het toernooi begint over een dikke vijf weken. En dan heb je ineens een boycott. Er worden allerlei foto's getoond van die vrouw. Weet je, we moeten gewoon naartoe gaan. Er moet gewoon gebouwd worden. En laten we genieten van een mooie zomer met mooi voetbal. Kijk Helder, wij kunnen zaken doen. Dank u wel voor het inbellen, meneer Holse -Bux. Ik ben het volledig met u eens en u bent het met mij eens. Hans Schukens, goedenavond uit Utrecht. Goedendag, ik ben met Hans uh, Schroekers. Uh, ik ben het uh, volledig uh, ermee eens dat er een boycott moet worden in ieder geval in, uh, in de Oekraïne. Waarom? Uh, so sorry, sowieso eerste plaats. Ik vind uh, uh, het argument dat er in Nederland ook geschonden wordt, uh, vind, vind ik helemaal, helemaal uh, ja, achterhaald. Ik bedoel, de gevangenissen in Nederland zijn net hotelkamers vergeleken met, uh, uh, uh, met, met, met de Oekraïne. En, uh, in, uh, da da en daarnaast, de, uh, God over, over, over UEFA betreft. De UEFA heeft onderhand een monopolie en een arrogantie okay. van hier tot Tokio. En die mag ook nog een keertje. Ja, meneer Schukers, dank u wel voor het uh, bellen. Um, uh, Huip Bruin uit Haarlemmermeer. Bruin Zeels, sorry. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik, uh, als de Nederlandse politici en de media en de zogenaamde intelligentie hier zich net zo druk zou maken om de misstanden in Nederland als uh, in Verwegistan, dan uh, zouden we echt uh, opschieten. Ik, uh, ik, ik, ik noem even een paar namen. De moorden... Van de op de macht kritiek hebbende Fortuin en Van Gogh. Die bevatten nog een heleboel los eindjes. Erwin Lensing, de vaccinerwerper voor een krasje op een koet, zit nog steeds. Uh, u vindt het hypocriet? Gevangen bij basin. Google daar ook eens op. Maar u, u vindt, u vindt Co -co het dus hypocriet. Nou, ik zou graag aandacht willen hebben voor deze mensen. En ook voor Micha Kat die in de gevangenis zit okay. op het ogenblik. Dus we kritiek, moeten. We hebben met genoeg, met u zegt we hebben genoeg mensen in Nederland vastzitten waar wij eens Abs. naar moeten kijken. En uh, niet zo moeten wijzen met dat vingertje naar Oekraïne. Ja, dat, dat zou ik echt heel graag willen, want het. Uh, ja, er zijn er genoeg die hier vastzitten op politieke gronden. Ja. Nogmaals, uh, die uh, Erwin Lensing voor die kras op die koets... die zit nu nog, hè, dat is anderhalf jaar uh, ja. na uh, die derde dinsdag in september... Okay. die zit gewoon nog steeds vast, omdat hij uh, uh, rake punten aanzwengelt. Meneer... En juist als je dicht bij uh, de waarheid en, uh, en kritische punten komt... dan, uh, ja, dan betaal je in Nederland ook de prijs. Meneer Bruijn, dank voor het uh, bellen. We gaan door naar Piet van S uit Nijmegen. Goedenavond. Uh, goedenavond. Johan Kruijf zei wel eens dat iedere nadeel zijn voordeel heeft. Ik heb ook wel een mening over uh, heel die boycott. Maar ik zou zeggen, doe er het voordeel van en geef dat geld wat overblijft. Wat ik neem aan dat Rutte die kaartjes betaalt via de belasting uh, die ze binnenkrijgen... Geef dat geld aan de voedselbank, we 100.000 euro houden we over. Nou, 100.000 euro zullen die kaartjes wel niet kosten. Nou, als we alles bij elkaar optellen met zo'n koninklijk vliegtuig weer... en ik denk van jongens, een mooie bezuiniging. Ja, interessant. u zegt eigenlijk, dit is een mooie, ja, een mooie kans om te bezuinigen? Is prima, uitstekend. Ja. Ik zou nou. zeggen, nog meer boycotten, dan, dan, dan, dan, dan hebben we zo 20 miljard bij je één. He? Maar we moeten natuurlijk ook gewoon de internationale handel blijven bedrijven. We moeten natuurlijk ook met de andere landen samenwerken. Ja, nou, dat begrijp ik wel, maar ik vind het allemaal zo gezeur. En wat die meneer net uh, voor me zei, nou, die, die meneer heeft groot gelijk. Ik bedoel, ik vind het allemaal zo ontzettend hypocriet. Amerika bijvoorbeeld, de grootste viespeuk als het gaat over mensenrechten. Nou, dan kunnen we rustig naartoe voor evenementen. Denk maar aan de Olympische Spelen van... Twee... 2002, 1994. Uh, uh, Salt Lake City, ja, in Atlanta. Ja, ja en toen konden we wel gaan en nu opeens niet. Maar u uh, brengt een interessant nieuw punt en Het is ook een mooie bezuiniging. Ja, dingen. Ik zou zeggen, Pechtel, de lekkere bezuiniging erbij. Nou. Mooi, schitterend. Oké, okay, meneer Van Es uit Nijmegen, dank voor het bellen. U kunt blijven bellen op het gratis nummer 0800-1121. 0800 Maar 0800 met mij praten over het boycott van het Europese kampioenschap... In voetbal in Oekraïne en Polen, met name de Oekraïne. Het Nederlands kabinet heeft gezegd, wij gaan daar niet naartoe. Um, Angela Merkel gaat er niet naartoe, de koningin gaat er niet naartoe. Krompens Wilma-Alexander gaat er niet naartoe. Ik vind dat onzin. Ik vind dat we gewoon moeten gaan. U kunt ook twitteren, hashtag WNL. Ik ga het erover hebben met Tjuskun Tjurus, Tweede Kamerlid voor het CDA en OVSC-waarnemer. En in die hoedanigheid bent u recent in Oekraïne geweest. Goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, dat klopt. In februari heb ik als mensenrechtenrapporteur van de OVSC... Eh, naast mijn Kamerlidmaatschap eh, ben ik eh, nou ja, naar de Oekraïne afgereisd... Mm -hmm. met het verzoek om Timoshenko te mogen bezoeken. Maar dat is, dat is mij niet gelukt. Hoe staat het ervoor dan met de mensenrechten? Want u bent er geweest om specifiek daarnaar naar te kijken. Ja, dat is de afgelopen maanden, uh, afgelopen jaren wel in een rap tempo uh, is dat wel achteruit gegaan na de Oranje uh, Revolutie. En het is wel goed om even, even aan te geven dat dus niet alleen Timo in de gevangenis zit, maar ook andere politici en andere leden van haar kabinet en natuurlijk uh, het gevangeniswezen, de rechterlijke macht. De corruptie. Dat zijn natuurlijk andere grootheden dan wij die in Nederland zijn, zijn gewend. Um, nu bent u in februari daar geweest als OVSC-waarnemer om ja. um, naar de mensenrechten te kijken. Inmiddels ja. uh, leven we in mei. Waarom nu pas? Waarom heeft u niet al eerder gezegd: van er is een probleem en weet u wat, wij moeten daar niet naartoe gaan? Uh, dat zeggen we ook al uh, constant. Hoor. Het is niet zo dat wij nu de laatste paar dagen of de laatste paar weken of de laatste paar maanden uh, Oekraïne aanspreken op. En het is ook even goed om te, om, te, om te zeggen, want luisteraars vergelijken ook wel eens met andere landen ongeveer dezelfde situatie. van. Nou ja, daar hebben ook sportevenementen plaatsgevonden. Waarom heeft u toen dat ook niet besloten? Mm -hmm. Oekraïne is lid van de Raad van Europa. Oekraïne is lid ...van de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. En daar staan een aantal minimumstandaarden, met name ten aanzien van mensenrechten. Oekraïne heeft dat onderschreven in vrijwilligheid. En dan mag je Oekraïne natuurlijk daar ook aan houden. En dat is natuurlijk een iets andere positie dan bijvoorbeeld China. China is niet lid van de Raad van Europa en ook niet van de OVSE. wil niet zeggen dat we bij China het wat, het wat met minder doen. Maar meneer Tjurus, dat is ja. exact mijn punt. Dat is precies mijn punt. Wij kunnen ze dus ook op een andere manier aanspreken. Namelijk, dat ze zijn ook. lid van de Raad van Europa. Ja. Ze zijn lid van de OVSC. Ja. Waarom moeten we dan de sport gaan gebruiken... voetbal gaan gebruiken... om ja. symboolpolitiek te bedrijven? Ik, dat laatste, dat ben ik het absoluut niet met u eens. Het is en, en, en. Wij spreken Oekraïne al maanden, zo niet jaren aan. Daarnaast helpen wij Oekraïne ook. Bijvoorbeeld concreet met... Uh, het sturen van rechters, bijvoorbeeld uit Nederland naar de Oekraïne... om die rechterlijke macht, laat ik zeggen, te verbeteren. En daarnaast komt natuurlijk een moment... en dat moment kan je natuurlijk nu dus heel goed insteken... dat je zegt, nou, we krijgen als kabinet of als politiek een uitnodiging. Uh -huh. En die uitnodiging kan je accepteren of niet. En dan vind ik het heel ingewikkeld om te zien dat collega's of kabinetsleden... een paar kilometer verderop in de gevangenis zitten om, laat ik zeggen, dubieuze zaken dubieuze rechtsgang, en dat ik daar zou moeten feestvieren. Dus ik, ik eh, weerhoud geen supporter of sporter om daar naartoe te gaan. Maar de vraag is of je door je politieke aanwezigheid de zaak daar niet legitimeert. Hm. En die vraag ligt op tafel. En ik zeg, ik wil daar niet naartoe. En de, en enige, manier, ook... de enige manier om dat nog wel nee. voor elkaar te krijgen... is als Timoshenko en de andere politici vrij worden gelaten. Uh, nou een behandeling krijgen die ordentelijk is, eigenlijk conform de afspraken van de OVSC En dan moet daarnaast een onderzoek komen. En dat moet wel heel snel komen. Dus die bal ligt Echt bij, bij, op het veld van Oekraïne, het is dus praten wat we al doen, politieke druk uitoefenen wat we doen, helpen met programma's en projecten en op een gegeven moment ook het momentum gebruiken van ja, moet je die, die, die uitnodiging accepteren. En, en ik vind dat dat niet kan. En tot slot, ze worden binnenkort geloof ik ook nog eens voorzitter van de OVSC. Ja. Wat dan? Uh, nou ja, uh, kijk, dat is altijd een hele lastige discussie. Ik, ik, ik, ik beaam dat ook gelijk, hè? want als je dat soort landen uh, voorzitter maakt... dan zeggen mensen ook, ja, maar wacht even, moet Oekraïne nou voorzitter worden? Als je het niet doet, dan is altijd, dat altijd dezelfde voorzitter zijn... West-Europese landen zoals Nederland, Scandinavische landen, Duitsland. Juist door die landen ook voorzitter te maken... Uh, be uh, bewerkstellig je eigenlijk twee dingen. Uh, Vergroot glas ligt daar uh, op... En ten tweede kan je ze ook nadrukkelijk nu ook als voorzitter aanspreken op die minimumstandaarden van mensenrechten. Precies, want maar het... moeten ze dan niet eerst die standaard aanpassen en dan pas voorzitter mogen worden? Anders krijgen we hetzelfde. Ze mogen ja. nu ook een EK uh, organiseren, maar we gaan er niet naartoe, want ze hebben het niet op orde. We, weet u, dat zou het meest ideale zijn. Maar als we daarop wachten, dan zijn we volgens mij nog twintig jaar verder. Maar juist door ze voorzitter te maken, gaan, en ik heb dat ook gezien bij een paar landen uh, terug, bijvoorbeeld Kazachstan, zie je toch... Alhoewel in kleine stappen je, zie je toch in, in, in, hun, in hun voorzitterschap zie je verandering. En dat moet je natuurlijk ook omarmen. Oké, okay. dank u wel. Tweede Kamerlid voor het CDA. En als OVC-waarnemer voor de mensenrechten, recent ook in de Oekraïne geweest. Dank u wel. En u kunt blijven praten met mij, 0800 1121 of hashtag WNL. Ik zie wat uh, tweets ook binnenkomen. Uh, ben, Benny Buffel, die zegt, UEFA ontbeert elke moraal. Geld staat voorop in sport. En Ronald die zegt, lekker thuisblijven kost al genoeg... die snoepreisjes voor politici in Koningshuis. Ah, dus ook dat uh, bezuinigingsargument. Interessant nieuw argument uh, net ingebracht. En Isabel Dilemma zegt, boycott is onzin. Laten we eerst de boel op orde brengen in dit kleine hypocriete landje... met zijn bemoeizuchtige kortzichtigheid. Een argument wat vaak uh, wordt gehoord hier, wat vaak wordt geroepen. Boycott Oekraïne is onzin, maar als gevolg... niemand op kostenbelasting betalen en snoep naar asje houdt... is het toch ook allemaal... Positief. Nou, een argument wat steeds meer uh, naar voren komt. Eens kijken wat Jan de Vries uit Den Haag uh, vindt van de stelling boycott van het EK Oekraïne is onzin. Zegt u het maar. Uh, goedenavond. goedenavond. Ja, ik ben het volledig met uw stelling eens. Ik heb heel veel argumenten, maar gezien de beperking van tijd ga ik een paar noemen. Zegt u het eens. Uh, sport is sport en politiek is politiek. Dat moet je uh, gescheiden houden. Wat heeft een topsporter met de rechtse of linkse politiek te maken? En noem maar je een Europese gelegenheid... dat ja. je politiek als Den Haag ga je verpesten... omdat je bepaalde politieke mening hebt? Exact. Maar goed, uh, uh, uh, ik zou zeggen... Haal het gescheiden alsjeblieft. Het is de Oekraïnse gelegenheid... Het is geen Nederlandse gelegenheid, Europese. het is geen Europese gelegenheid. Meneer de Vries, uw punt is duidelijk. Het ook het, we zagen net ook de tweet voorbij komen van de VVD, die had exact dat standpunt. Dank u wel, Jan de Vries uit Den Haag. Pjotter Bergstroom uit schouwen Duiveland, uit het prachtige Duiveland. Goedenavond. Hier is uh, Pjotter Bergstroom. Ja, zegt u het maar. Uh, Boycotten die handel. Er is een hevige machtsstrijd gaande al jarenlang in de Oekraïne. Het heeft te maken met de NAVO, met de Zwarte Zeevloot. Met Poetin, met de gas. En er is een hevige strijd gaande. U gaat er niet naartoe. Julia wordt geofferd. En de vorige president die heeft men, die heeft, uh, hebben de huidige ze vergift. vergiftigd. ja. Shiltsenko is de volgende die ze proberen aan de galf, te, galf okay. te brengen. Bovendien zijn er een heleboel journalisten vermoord of spoorloos verdwenen. Meneer, een heftige Meneer Bergstroom, u bent niet de grootste fan van de Oekraïne. Dank voor het bellen. U vindt dat we het land moeten gaan boycotten. Wilbert Stijfberg uit Den Haag. Ja, goedenavond. goedenavond. goedenavond. Uh, ik wilde graag inhaken op de woorden van uh, Korskoen Cherus van het CDA. Mm -hmm. Die wilde een duidelijke scheiding maken tussen de Oekraïne en China. Want hij zegt dat het is een ander verhaal. Maar in China. Dat, dat, dat noemt nu een, een goed punt, want in China, daar verdwijnen Falun Gong. Uh, ik heb hem in 2009 mogen ontmoeten als commissielid van de Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. En ik heb hem het rapport Bloody Harvest overhandigd. Falun Gong, daar gaat Bloody Harvest over. Die worden uh, massaal voor hun organen vermoord. En daar heeft de Nederlandse regering ook geen boodschap aan gehad. En ook zijn eigen premier, Balkenende die was pontificaal... bij die Olympische Spelen in China aanwezig. Ja. Dus het is volkomen hypocriet. U vindt het hypocriet als van CDA? En in China, uh, waar dus miljoenen mensen verdwijnen. Uh, dus dat is volkomen hypocriet. U vindt het hypocriet dat toen we wel gingen en nu niet? Dank ja. u wel, Wilbert Stuiverbergen uit... Den Haag en Willem-Jan van den Eikel uit Arnhem. Tot slot, goedenavond. Goedenavond, goeie Willem van den Eikel. Ik ga even reageren. Ik vind het absoluut hypocriet. Ik vind het goed dat het gebeurt in de Oekraïne. Om even aan te geven hoe hypocriet het is. Uh, als we bijvoorbeeld naar alle voorbeelden kijken in Cyprus... Ik zie overal in, uh, langs de weg in Noord-Cyprus, moet je naartoe. Terwijl het een land is dat sinds 1773 17, op de Turkije gezet. Daar hoort verder niemand over. Sterker nog. We hebben het er zelfs over. Laat de krijg toetreden tot de EU. Dat we het allemaal niet hebben, hypocriet. Nee, dus uh, u vindt het uh, hypocriet. Dank u wel voor het inbellen. En veel mensen vinden het hypocriet. Maar daarnaast hoor ik ook regelmatig het argument terugkomen. Van weet u wat, het is ook een mooie bezuiniging. Ik kijk nog even op Twitter wat daar allemaal gebeurt. Johan, die zegt. Politiek moet sporters en politiek gescheiden houden. Toon uh, ballen bij een toewijzing. Volgens mij heb ik al eerder voorgelezen. Green Mall die zegt, zo'n lekker vrouwtje is het niet. Heeft veel op haar kerfstok, die Timoshenko. Daar gelden andere regels. Je moet alles aangrijpen. Ook sport om mensenrechten te verdedigen. Zegt het Blauwe EI en Joker de Jong. Waarom een politiek stempel drukken op een sportief feest? En daar ben ik het ook mee eens. Laten we hopen dat Nederland het EK wint. En ik hoop dat ons hele land... Dan juicht en hopelijk juicht de premier en de koningin dan net zo hard mee. Het zit er ons op voor ons zometeen op deze zender: is Kunstoffer met de muziekjournalist Tjerk Lammers te gast. Morgenochtend is WNL er weer vanaf 7 uur op Nederland 1 met een nieuwe Vandaag de Dag. Ik ga me nu snel haasten richting de Amsterdam Arena, want vanavond is er ook een hele hoop voetbal. En morgenavond ben ik hier weer terug met avondspits om half 7. Radio 1 en de strijd om de kampioenschaal. Daar gaan 2012. Van de tweede paal. Oh, wat een redding voor Vermeer. Zometeen vanaf 8 uur. Het publiek staat op de banken. Ajax VVV. Hoe is het nou toch mogelijk? Volg de strijd om de schaal van minuut tot minuut. Komt er dan nog een schot en een intikker? Oh, oh, oh. Zometeen vanaf 8 uur. Oeh, dat scheelde heel weinig. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.